38 in het online programma Rozenkruis Nu heeft als thema Ons wijst slechts het spoor van de Liefde. De smart bewustwording van de ziel is een schreden op het pad dat voert naar de zelfvolmaking. Het ondergaan van het Christuslijden is een gelukkige harmonie, een verheven vibratie, die de snaren van onze ziel beroert. Niet het sentimentele aanvoelen van de dingen en het daarop reageren, maar het daadwerkelijke innerlijke verdriet, het ondergaan van de gespletenheid in deze wereld, met het werkelijk begrijpen van het geneesmiddel, doet uit de ware innerlijke bewogenheid een ontzaglijke kracht oprijzen een kracht die wij u allen toewensen want het is de allesbeheersende en allesoverwinnende kracht van de liefde we staan in onze tijd voor grote uitdagingen oude structuren houden geen stand Nieuwe moeten nog ontdekt worden. Ondertussen slaan de oude machten om zich heen. Het is een tijd waarin de vibratie zich verhoogt. Je ziet het terug in de wereld. Alles gaat sneller. De atmosfeer van de aarde staat onder hoge spanning. De aarde warmt letterlijk op. Maar ook in onszelf, opgejaagd door een grote onrust, zoeken we verwoed naar een zekere rust... Het lijkt of we blijven hangen in het sentimenteel aanvoelen van dingen en daarop in al onze bewogenheid vaak fel reageren. Maar zou dit ook maar iets kunnen oplossen? Zou de strijd gestaakt kunnen worden wanneer wij onze eigen strijd hier aan toevoegen? Onze eigen mening, oordeel, emoties... Er is maar één geneesmiddel wat de wereld en haar mensheid kan genezen. Er is maar één oplossing, één uitweg, één antwoord op alles wat er in de wereld gaande is. Er is maar één middel dat de gespletenheid in deze wereld kan helen en tot één maken. Het is de liefde. Alle bewogenheid, alle leed in de wereld heeft als doel ons bewust te maken. Het is de smart bewustwording van de ziel, die een schrede op het pad is dat ons voert naar de zelfvolmaking, zoals Wim Lenne het zo prachtig verwoordt. Door bewustzijn, door inzicht en wijsheid, komt er een kracht in ons vrij die werkelijk alles kan overwinnen, niet door strijd maar door de zachtmoedigheid, de kracht van de liefde. Alles wordt gedragen door deze kracht. Alles is in de kern verbonden met deze liefde. Daar waar wij de strijd in de wereld en nog belangrijker de strijd in onszelf staken en ons inkeren tot de stille kern van ons wezen, ontsluiten wij haar kern. En komt de alles overwinnende kracht van de liefde vrij. Als we haar spoor volgen, reizen we uit de beperkingen van deze wereld, de eeuwige liefde tegemoet.